In Berlijn is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zeker 10.000 mensen moesten uit voorzorg hun huis uit. De bom van zo'n 250 kilo werd gisteren gevonden bij bouwwerkzaamheden. Afgelopen nacht maakten experts hem onschadelijk. In Duitsland worden regelmatig bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vorige maand nog in Frankfurt, toen werden 60.000 mensen geëvacueerd.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 President Trump, zijn vrouw Melania en vicepresident Mike Pence waren erbij. Gisteren schoot een man vanuit zijn hotelkamer op de bezoekers van een openluchtfestival. Het dodental is opgelopen tot 59. De KNVB schrapt voorlopig de degradatie- en promotieregeling in de Jupiler League. De club die laatste wordt in de Jupiler League degradeert niet. Andersom hoeft de kampioen van de tweede divisie niet te rekenen op promotie.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 Shoot Denk ik Maak je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, plan naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag, hete zomer. Turning around Who oh, I was once a question to the rest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 Just a friend now. See you.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 Gomito nell'angolo. nel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 4.5 En in de Ether op 106.9 Straks meer FM.